Een zoektocht naar de wortels van de Nederlander. I never knew you handle the words so well So you wanna live on home I never knew you handle the words so well Live yeah. on the Jullie traden veel, op. Genereerde dat ook inkomen waardoor je wat meer dingen kon doen, of? of nou ja, en nogmaals, pas helemaal op het einde. Ik denk het laatste anderhalf jaar of zo. Toen, uh, toen verdienen we het ook zelf. Kregen we ook zelf allemaal geld aan het einde van de avond. Nee, maar al die jaren, het ging altijd gewoon uh, in de kas. En daar betalen we dan uh, plaatopnames van. Okay. Want toen dat derde album Open zij, die hebben een hele chique studio uh, in Brussel opgenomen. Maar verder allemaal Vlamingen. En die vonden ons... Uh, Geweldig. Ook natuurlijk Nederlandstalig waren. Dus we werden de hele tijd daar gemats. En, ja, en dan kan de studio je wel matsen. Maar de ingenieur moet je dan ook willen matsen. Tuurlijk, ja. nou, ja. ze ook. Dan zaten we echt tot vier, vijf uur s'nachts uh, door te werken. En dan vroegen we van... Uh, ja, dat vind je nog leuk? En dan uh, hoefden we niks extra voor te betalen. Te we betalen ja. gewoon 8 ja. uur. En we zaten er 16 uur. Okay. En dan uh, kregen nog een fles champagne ook naar het laatste nummer. <laughs> <laughs> uh, dus dat ja. was uh, geweldig. Dus die hebben ja, ons heel leuk, erg geholpen. Hè? Omdat ja. ze wisten ook dat wij dat allemaal zelf betalen. Ja. Dus, uh, en hoe kwam je dan bij Jean-Marie terecht? Want dit, dat was toch toen ook al een grote meneer, denk ik. Mm -hmm. Tissie met Nou, wie anders. Het hadden we zelf gedaan. Ja. En toen dachten we toch, nee, we moeten toch wel een producer hebben. Ja, en in die tijd, wat zal dat geweest zijn? In 1983, van, ja, wie moet je dan vragen? Nou, al die Engels hoef je niet bij aan te komen... want die uh, gaan echt niks uh, voor zo'n bandje uit Nederland doen. Hoewel, ja, tegenwoordig wel, maar uh, dat hebben we niet eens geprobeerd of zo. Nee, toen de tijd, Moeten we dan ja, Martin Hennet ja, ja. Uh, door de vis een bandje sturen, ja. Dus wat blijft er dan over? Uh, dus zoek je toch iemand wat, met wat meer ervaring... niet iemand die ongeveer hetzelfde level zit als jij. Nee. En dan kwam al gauw bij die uit. En uh, wij vonden t ook een, een hele goede band. Overigens, nu die naam valt... <laughs> Het lijstje? <laughs> ja, nee, want zij was later... Maar al jullie zijn wel erg beïnvloed door t symmetic Dat is totaal niet waar. Omdat okay. oh, wij deden al die dingen al. Het eerste wat wij hoorden van T-Semitic... was uh, natuurlijk Olalala. Oh die is uh, single toen. Maar dat was zo van... god, dat lijkt wel heel erg waar, waar, waar wij mee bezig zijn. Ja. Dus we hadden ook Jean-Marie had toen uh, dingen gestuurd en er zat één nummer bij. Volgens mij was het een heel goed nummer. En toen zei hij, oh wel, die moet ik je niet doen. Ja? Ah oh, ja, dat trekt toch te veel op die symetik, hè? En ja, ja, ja, maar wij hebben het helemaal niet van jullie. Want wij, wij, wij tappen uit dezelfde bron, ook met funk-invloeden en ja. uh, dat ja. soort dingen. Zeiden ja, maar dat kan je wel bedenken. Maar andere mensen gaan zeggen dat je dat. Dat moet je niet doen. Ja. Dus hij raadde ons af. Hij zei: Ook al had je het tien jaar geleden gemaakt, maar als je het nu uit gaat iedereen zeggen. Zeker in België. Nou, dat, dat heb je ja. van t, ja. t Ik weet niet meer, dat, dat nummer. Dat is alleen nog maar een demootje van. Ik ben niet eens meer hoe het heet. Nee, uh, ja, en uh, soms Jamie die ook met ons mee. Dus okay. uiteindelijk. Uh, ja is ook uiteindelijk... want we dan zenden we wel een beetje... maar hij wilde absoluut niet dat het opgenomen werd. Nee. En dat is toch uiteindelijk gelukt. Uh, en dat is dat nummer NURX. NURX. N-U-R-X. Dat okay. staat op Jam. Ja. En daar speelt hij mee. En dat begonnen we om op te nemen... om half twee s'nachts. Begonnen we. En, en dat was een jam. Want...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 Hij heeft later 666. Ook uh, nog? Oh, hij is niet alleen er, op C, nee. En hij heeft ja. meegespeeld nog op Annual uh, RX. Maar dat NURX, die titel was ook van: het is, je speelt het als Nurks als je het uitspreekt. Ja. Want wij vonden elkaar allemaal Nurks. Nurkse mannen zijn. <laughs> Geen Het was ook nerds. het laatste nummer waar Robbie uh, mee speelde. Die zat dan niet in de opnameruimte, maar die zat in de controlekamer.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 heb je kunnen leven van de muziek eigenlijk? Of? Ik heb er een paar jaar... Uh, toen ik produceerde... want ik heb eigenlijk... ja niet om op te schrijven, maar ik heb... er zijn links, in ieder geval aan de wieg gestaan van zowel de Nederlandse house... als de Nederlandse hiphop. Oh. Dus ik had toen... Uh, King B had ik gedaan. Uh, yeah. En toen die eerste single... Must be the music. Die is nummer 4 uh, in de top 40. Eigenlijk. En de tweede nee, single nee. nummer 9... En toen uh, mocht ik het voorprogramma doen van Madonna in de Kuip. Wow. Dus ging ik dat live mixen voor 45.000 mensen. Toen, zo, ja. Yeah. Makkelijker dan een band. Het was maar acht lijnen of zo, acht veders. Uh, maar dan toch, uh, ja, yeah. en dat vonden we eigenlijk heel niet bijzonder. Toen later denk, ik, heb ik dat gedaan? <coughs> ja. Wat? <What>? Ja. <laughs> nou, en toen kon ik ja. er wel, uh, wel van leven. leven. Toen verdiende ik ja. zeg maar, meer in de muziek dan dat ik met pauken uh, dingen okay. deed. Ja. Ik werk wel bij een architectenbureau, maar geen architectenbureau, want ja, ben, behalve dat ik niet bij een normaal architectenbureau zou willen werken, ik kan gewoon niet tegen een 9 to 5. Nee, okay. Zo ja. ontzettend leuk is die architectuur ook weer niet. <laughs> en, uh, maar gewoon een, een, een jongen uit mijn jaar, die had een succesvol architectenbureautje en daar kon ik werken. Okay. En, uh, ja. Dan kon ik ook soms zeggen van nou, ik ben er twee weken niet, want ik uh, zit in België een plaat op te nemen en zo, dat bij een ander bureau. Zeg Wat maar. maak je nog steeds muziek? Nu, produce, ja? nu, nul, ja? okay. maar tot voor kort uh, nog wel, en ik wil er zeker ook weer uh, aan okay. beginnen. Ja. Okay. Dus het is niet zo dat je dat apart gezet hebt met architectuur gewoon verder gegaan bent of zo? Nee, of met proteose, nee het uh, heeft met, altijd door elkaar ja, geloven. door elkaar, okay. Dus behalve dan in de periode met dingetjes, bij de DIV, in Delft, een dingetje zelf opnemen, dan ga je andere mensen helpen ja. en dan word je beter en beter, maar met hele eenvoudige middelen. Dan ja. leer je ook allemaal trucjes waardoor je dingen goed kan laten klinken. Ja. Niet alleen maar technische dingen, maar ook grappige dingen. Bijvoorbeeld handclaps. Dat is bijna niet te doen om dat op te nemen. Het klinkt altijd waarlijk. Terwijl als je gewoon zo met je handen plat op je, op je benen slaat... Ja. Oh. en ja, dan twee man klikker. naast taar, ja. dan heb je echt en dat heel erg overstuurd met compressie in een noise ja. dan heb je top sound Oké. Okay. <laughs> en allemaal van die dingen. Van, ja. uh, maar dat zijn allemaal akoestische trucjes. Bij Ivy Green heb ik toen uh, een heleboel nummers uh, de drummer op het toilet gezet. Uh, met alleen een snare en een koptelefoon. Ja. En dan een microfoon naar het ja. plafond toegericht. Niet naar zijn snaredrum. Ja. En dan heeft hij bijna alle nummers heeft hij gewoon alleen de snare uh, okay, gedubbeld. Nou, en oh. soms had hij wel een, een hi-hat uh, nodig, maar die ja. hadden we helemaal dichtgetaped om, uh, om het goed te yeah, laten klinken. Okay. Yeah. Yeah. En net zoals je, ja, er waren honderden van dat soort trucjes, maar daar kan ik nog wel een uur doorgaan. <laughs> en uh, ja, ik heb een heleboel dingen gedaan hoor. Ik kan okay. ze nou allemaal niet zo, goed, zo snel nee, opleven, maar... Wel een heleboel jaren gedaan, maar het is wel vrij slopend bestaan, moet ik zeggen hoor. <laughs> nou, je ziet Omdat, er goed uit. Ja, de eerste studiodag <laughs> ja. begin je gewoon om tien uur. En dan uh, is de bedoeling dat je tot de uur of acht, negen doorgaat. Nou, de eerste, ja. dat ga je al tot elf uur door. Natuurlijk, ja. ja. En de volgende dag dan uh, begin je niet om tien uur, maar uh, om half elf of elf uur. En dan ga je, het wordt steeds later en <laughs> ja. langer. En je gaat s'nachts door, ja. ja. En ja. ik zat als kettingroker daar in al die kleine hokjes. En ja, het is geluiddimpend, dus alles zit potdicht. Ja. Dus uh, ja, je kon elkaar bijna niet zien door de sigarettenrook. Iedereen rookte ook nog. Ja, wel, en, ja. ja super ongezond. En ja. altijd uh, eten in restaurants, take away. Oh, ja. Echt slecht. Uh, maar alleen maar sigaretten, geen seks, drugs en rock'n'roll. Nou, de, de, die seks voelt sowieso wel mee. Maar die andere zaken uh, laat ik me maar niet uit. Viel bij mij uiteindelijk hoor.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 En dat was natuurlijk veel leuker dan uh, die, uh, die oefenstukjes die je dan voor gitaar hebt. Ik heb maar één jaar gedaan. Ik heb er ja, eigenlijk ja, niks ja. van geleerd. Je moest ook heel raar gaan zitten en je handen heel ja. raar houden. Dus. Ja, ja. Nee, zelfstudie. En oh, dat, ja, nou. dat leer je dan eigenlijk al snel. Dat is ook niet zo moeilijk. Harmonie leren en zo. Hoe zijn de akkoorden opgebouwd? Dat is ook logisch in, inderdaad, ja. Ja. ja. ja. Als je, je interesseert, dan is dat heel snel te leren. En dan heb je er wel ontzettend veel. Als, als producer had ik daar ook heel veel aan. Okay, yeah. Dat je dacht van, ja, eh, dat klinkt een beetje saai. Maar je kan ook een parallel akkoord nemen. Bijvoorbeeld, je doet nou een C, maar je kan daar ook een A-mineur doen. Of zelfs een ja, F. Ik, ja. Of, ja, uh, zelden, ja. Dan weet je van, dan, dan die zanglijn die kan nog steeds doorlopen. Maar dan wordt het wel een interessanter akkoord ja. Dus daar had ik altijd heel veel aan. Dat ja. zal ik heel vader van.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 stom, vervelend stuk. Eh, ja, ja, weet ja, je dat wel. Het ja. is 32 maten. Nou, 4 maten hebben we het al gehad hoor. dus is helemaal een uh, halen, ja, ja, ja. Of is dat, dat intro? Het uh, is een hartstikke leuk nummer, maar het is. Ontzettend oh, stom intro. Meer dat soort dingen. Dat is vaak wat ja, ja, uh, ja. producer in het algemeen is. Ja, extern, oké. Okay. Ja. ja. Of ideeën aanleveren. Uh, andere mensen, ja. voorbeelden. Ja, moet je heel er erg naar hm. uitkijken. maar... Ja. Uh, <laughs> ja.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 Heel wat anders. En toen zei hij van. Laat maar, ik ga vandaag niet meer zingen. Dat was ook echt heel stom. Ja, dat had ik niet meer te doen, maar daar moet je heel erg naar uitkijken. Ja, het is ook gevoelig. Vanuit de muzikant van, ja, wat je zelf maakt, is lastig om los te laten Je bent ook de hele tijd wel amateurpsycholoog hoor. Ja. Bijvoorbeeld een. Hoor ik bij het warm spelen, dat zit een, uh, iemand die een keyboard speelt. En die speelt ook hartstikke leuk keyboard. Maar alle nummers hebben alleen een gitaarsolo. Dus denk ik van, ja, met dit ja. nummer... En dan Past zijn er ook ja. niet zo'n hele geweldige gitaarsolo. Waarom doen we hier niet een keyboard uh, solo? En dan zie je die jongen helemaal opveuren uh, die keyboard <laughs> speelt. Maar dat is een beetje de onderknuppel. En dan heb je echt zo die macho... Natuurlijk, die gitaristen zijn altijd ja. de macho's in hun bun... Ja, maar ik zeg, hallo, er zijn al elf nummers met solo. Er zijn nou één nummer met een keyboard, solo. En uiteindelijk zijn ze daar nog wel blij mee. Maar dat moet je dan wel met bepaalde Met een tact en met gevoel voor verhoudingen binnen de band. Brengen, ja. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, ik wil geen negen tot vijf baan hebben inderdaad. Met zo'n achtergrond. Nou, ik, ik heb het al een tijdje gedaan, maar ik werd er ja. zo moe van. Dan ja. had ik echt acht uur gewerkt en dan uit en thuis negen uur. Dan was ik echt uh, kapot moe. Ja. Maar dat zat er meer in dat soort dodelijke ritme. Ja, dus okay. ik, uh, ik werk nu ook al wel veertig uur per week. Ja. Maar dat, ja, kan tijd, zijn, ja. dat kan ook in het weekend zijn, dat ja. kan ook s'avonds zijn. Het kan ook wel zijn dat ik één dag veertien uur werk en de dag daarna ja. maar drie uur werk. Ja.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 maar Nederland heeft een hele hoop goede architecten. Hè? Nederland is heel ja. heel lang nummer 1 architectuurland ter wereld. Al ondertussen al, denk ik 30 of 40 jaar. Te slepen uit de maat. Wat was het toch gebeurd?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 ik heb met de clown Won't gedaan. Someone ja. help me to break up this band. Let the Death of a Clown. the Death, the death of a Clown. Death of a Clown. Ja, do, do, do, do, do, do. ja dan Dat moet er toch eentje uit jouw lijstje. Ja. Ja. Dat <laughs> was volgens mij mijn eerste singletje. Ja. Dat is leuk. En ook voor gespaard, hè, natuurlijk.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 en ik doe bas en gitaar en keyboard en een computer. Um, dus vandaar dat ik die erbij had gedaan. Oké, okay, yeah. ik vind het een leuk nummer. Ja, ik Benieuw, ja, ben benieuwd de meis... naar de rest eigenlijk. Want uh, uh, ik kon ja. het nergens terug. Ik kon het niet op YouTube of op Spotify. Nee, het is, ik het kan het wel echt... pakken. Een, uh, en van mijn stiefzoon, de zoon van Simone, ja. lag hier een kuifje. Man op de maan. Uh, en nou, Art en was heen. hier en we hadden weer... De, de Nacht was dan weer een naam. Of ja. eh... Branding. Of... Uh, allemaal vredelijk. Ja. Dus nu zag ik... Ik zeg... Ik weet het. <laughs> man op de maan. Ik pak dat stripboek. En Art meteen... Yes! Dat is een leuk naam. Ja, ik vind hem ook goed. Ja, best mooi. We wilden ook nog hier een soort vervolg op doen. Ah, ja, het, het, het heet 2. Net als bij de Zeppelin 1, 2 en 3. Maar waarom heette het dan niet 1? Omdat we hebben al meer dan een heel album weggegooid aan uh, nummers. Oh, oké. Okay. En toen dacht ik, ja, moet ik je dat dan noemen? 0. Nee, dat is dan 1. Alleen dat is nooit uitgebracht. Die waren echt nog heel ver uitgewerkt. In principe wel. Ja, het, werd dit dus 2. Ja. Maar we wilden dus nog een 3 doen. En dan best wel de andere kant op. Dus dat werd dan of veel harder... een nieuwe wever of juist, want daar hadden we een paar keer... James mee gedaan, juist veel jazzier... veel okay. vager ja. en softer. Maar hij heeft hij niet eens gekregen. Oh. Vreselijk. No. Zo'n piep. Eh, ja? Ja. Dus ik gaf een groot feest... toen ik 60 werd, ook met de band... Veta Flowers speelde daar op mijn feest. En...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 Maar dat komt niet van al die bandjes. Dat komt van later uh, mixen met koptelefoon. Oh, koptelefoon? Ja. Ah. Want uh, wat bekende... Uh, heel veel mensen die ik uh, spreek daarover... die hebben hetzelfde. Want het uh, is wat laat op de avond... en je hebt net iets heel goeds uh, opgenomen ja. en zo... En dan loop je een koelkast, biertje en dan lekker. En dan zet je hem ietsje harder. Oh, ja. En dat ja. gaat er letterlijk door, ietsje harder. Steeds dus, harder, ja. Weet ik ja. wel, een keertje, toen, ging ik, toen had ik die, uh, de tape later, Of de tape, nou ja goed, de computer laten ja. doorlopen. Ging naar het toilet, kwam ik terug en ik pakte dat ding op. ik denk, heb ik dat op mijn hoofd gehad? Dat is gewoon absurd hard. Zo. Ja. Ja. ja. En ja, ze is een ervan, het is een, een spiekertje. dat zit twee centimeter van je trommelvlies. Ja, zeker. Piet Townsend van de Hoeren zei ook van ja, I'm half deaf. It's not the marshals who did it, it's the headphones. Oké, ja, ja, ja. Ja, nou ik ben stilgestaan, staan, nee. Nee, dat nee. nee, is killing, ja. Yeah. Thema's in je werk, uh, en met name ook de diff. Kijk, jullie zaten in architectuur en, en ook vormgeving speelt daar een rol. Uh, jullie albums, die waren best knap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 Maar verder, ik vind het best wel ver gezocht hoor... dat altijd die link gelicht wordt bij de diff van, uh, met die architectuur. Mm -hmm. ik, ik heb het zelf nooit de, zo de, gevoeld... dat het okay, ook maar iets ja. met elkaar te maken had. Nee. Nee. Het is meer de houding, de, de denktrand, zo Olivier Bommel zeggen... van de mensen die dat deden. Een de vraag die ook altijd terugkomt is... van, uh, als je nu terugkijkt op die periode... Uh, waar, waar je, maar, ja, wat, wat vind je het beste gelukt? Waar ben je het meeste trots op?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 Because believing living on top of the world. Een nog een leuk, sterk verhaal als afsluiting. Hè? Wat je, nou, volgens mij... Ik denk dat je een hele hoop hebt meegemaakt. Ja, ja zeker. Met de geweldige anekdote... dat uh, Marco Bakker... die kwam, uh, was in te sturen in Amsterdam... dus die kwam aanlopen... Ja. En zo, een zomerse meidag... van... God zeg, wat een leuk buurtje is het hier. Hoe heet het? En ik zo van... Uh,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 I love my job. Ik zit hier in de studio. Er is dus een heftige ruzie gaande tussen Marco Bakker en Theo Antea en, Thea en Patty bad. over hoe nou de tekst is van een potje met vet. Laten we een leuk eind aan maken. Hartstikke bedanken voor deze yeah. mooie en interessante verhalen. Ja, dankjewel. Death of reclame Clown gaan we ook draaien. Uh. <laughs> ja, Pim, is, Paul, uit Paul, Pim is uit die tijd. Paltornado gaan we zeker draaien. Ja. Toon wilde ik eigenlijk die lange versie. Want je hebt die Thank You. En ja. dit is zeg maar de bekende versie. Trouwens, ze hebben we een stuk of twaalf uh, keer hebben we niet meer opgenomen. Maar um, de versie die ik eigenlijk wilde, is, dan heet het ook niet meer Thank You, maar heet het... Um, Thank you for letting me be, for letting me be Mice Elf uh, again. Excuse oh, okay. eh, Maar dat is alleen maar. Fucking okay. hell, met alleen, alleen dat. En dan uh, 7 minuten lang. Maar dat is niet echt radiovriendelijk. Nee. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat was wel uh, echt een invloed ja. op ons. Dat die ja. versie. Oké. Okay. Ja, dat ja. is ook doen ja. hoor. Ja. ja, dat is ook een rare. Ja, waar, ja. ja. In ja. Het inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Het, heet, het heet ook. Uh, thank you for talking. Dat is volgens mij de officiële titel. Thank you for talking to me Africa. Oké. Okay. En okay. het staat op ja. There's a riot going on. Op ja, dat album. Ja. ja, En dit was weer een aflevering van De Krochten.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 Ja. <laughs>